Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit en zie je het zelf! In circa Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je oog uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Vermaak je ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Vier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 Reitenbach op de drums en natuurlijk Charlie Birds, de gebedadigde gitarist op de gitaar. Ik heb een stuk uitgezocht van Frank Forster. Luistert u naar Charlie Bird Trio in Shining Stockings. village is proud to present the Charlie Bird Trio.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 Heel wat jaren later uitgebracht. als een tribute van de overleden Kay in 1994. Een werkelijk schitterende CD. Luister nu naar deze, dit kwartet, het Modern Jazz Quartet. in Ho High the Moon.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 Victor, Kai, Hattu op de bas. John Engels natuurlijk op de drums. En Ruud Briem tenor. Luister u nu naar het o zo mooie Irishy Table. You.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 Oh, <laughs> 6.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Marjon Koekoek met het NOS journaal. IMF-topman Strauss-Kaan wordt verdacht van crimineel seksueel gedrag, poging tot verkrachting en vrijheidsberoving. De politie in New York heeft dat bekendgemaakt nadat de Fransman was gearresteerd in een vliegtuig op John F. Kennedy Airport. Hij zit vast in afwachting van zijn voorgeleiding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 Naar het Eurovisie Songfestival hebben gisteravond 1,2 miljoen Nederlanders gekeken. Donderdagavond keken er nog 2 miljoen naar de halve finale met de drie J's. De 1,2 miljoen zijn geen laagte record. In 2008 keken er maar 750.000 mensen naar, het naar de finale van het Songfestival. Maar er was toen ook een oefening in het land van het Nederlands elftal op televisie. De laatste keer dat er veel meer mensen keken was in 2004, het laatste jaar dat Nederland de finale haalde. Toen keken bijna 3 miljoen mensen naar het Songfestival.